En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Johannesburg stroomt het FNB-stadium langzaam vol... waarover enkele uren de herdenking van Nelson Mandela begint. Duizenden mensen hadden een nacht wachten in de regen over... om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Staatshoofden, regeringsleiders en supersterren zullen erbij zijn... maar dus ook gewone Zuid-Afrikanen. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander... en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De herdenking is bij de NOS vanaf 5 voor tien rechtstreeks te volgen op Radio 1, Nederland 1 en NOS.nl.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 Staan de Amsterdamse wallen in Nederland op opeen? Het weer, vooral in het noorden, wolkenvelden. Op andere plaatsen opklaringen en kans op mist. De mist verdwijnt vrij snel. En vanuit het zuiden gaat het uiteindelijk overal de zon flink schijnen. Het blijft droog en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het. NL Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog file bij knooppunt Ouder Rijn 2 kilometer. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. A7 Hoorn richting Zaandam voor de afrit Weide Wormer 2 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen het Rotterpolderplein en Bad 6. A10 de ring van Amsterdam. A10 Zuid richting Den Haag bij knooppunt Amstel 5 door een ongeluk. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2 en de A28 Amersfoort richting Utrecht voorknopend Rijnsweert 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Even tot zondag gingen we back to the 80's. We samen met deze single van Mark Elmans... door de Tears Run Rings. Het is 9 minuten al 4. Het begint al een beetje donker te worden in Zandvoort. En wij zijn nog bij tot aan 5 uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel gezellige muziek en informatie... voor Zandvoort en de regio. Zo wij hebben. <laughs> Zo wij hebben. Wat zeg je dat mooi? Ja, luisteraars, uh, half vijf, het dier van de week... die luisteren naar, naar Max en uh, liefhebbers van het gedicht van de week... komen om kwart voor vijf weer uh, aan hun uh, trekken. Want dan hebben we het gevoelige gedicht stuurloos. We gaan zo meteen naar de volgende twee platen even vooruitblikken op de opening van de ijsbaan. En rond de klok, tegen de klok van half vijf krijgt u natuurlijk de eindstanden van de voetbalwedstrijden verspeeld vandaag in de eredivisie. Hoe gaat het met jouw clubje? FC Groningen? Oh. Ja, ze stonden achter, maar ze, ze, ze, ze keihard. Hè. Tot, tot aan het laatste vechten ze door. Ze hebben inmiddels gelijk gemaakt tegen ADO. Maar daarover straks meer. En natuurlijk veel nog lekkere muziek. Dit is Cool in the Gang en Cherish. de hè, Albert jan Ja. Ik zag het de hele tijd al, hè? Ik denk, zeg niks. Dat Dan, dit plaatje van Kate Bush is afgelopen. Ben je, ben je zeer erkentelijk. Je hoorde de, de Watering Heights. Ja, zo dadelijk gaan we het weer hebben... over de visie. Maar eerst gaan we het hebben over... de ijsbaan Winterwonderland in Zandvoort. Want de ijsbaan komt er weer aan, Albert jan Ja, en dat eh, dankzij natuurlijk de steun van vele sponsoren... en dit jaar zelfs ook van buiten Zandvoort... de medewerking van de gemeente Zandvoort en de nog immer groeiende groep enthousiaste vrijwilligers... is het ook dit jaar weer mogelijk een ijsbaan van circa 250 vierkante meter... op het Raadhuisplein te realiseren. De feestelijke opening, en schrijft u dat even op uw agenda... zal op zaterdag 14 december om 5 uur plaatsvinden. En gedurende de weken dat de ijsbaan er staat... zijn er natuurlijk vele evenementen in en op en rondom de ijsbaan. Zo is er op 21 december, tijdens de sprookjeswandeling... die in de directe omgeving van de ijsbaan plaatsvindt... een apres-schaatsavond nee, apres georganiseerd bij de schaatsbaan. Inclusief gluwijn, uiteraard met, het, met, uiteraard met gluwijn... en uh, ja, van die, van die uh, heerlijke apres-ski-hapjes uh, natuurlijk. Uh, even kijken, en het succes van de discoavond in voorgaande jaren... heeft het bestuur ook doen besluiten ook dit jaar weer een disco on ice te organiseren. En wel op, schrijft u dat vast in de agenda, zaterdag 4 januari 2014. Hè, u begrijpt me goed. Dan is er natuurlijk weer de tijd voor de disco on ice op 4 januari. De schaatsbaan op het Raadersplein heeft zich de afgelopen jaren bewezen... als een echte attractie voor de Zandvoortse jeugd. Ook dit jaar wordt er een grote opkomst verwacht. En voor wat betreft de prijs die is hetzelfde gebleven. Vijf euro voor een hele dag, inclusief schaatsuur en een bekertje limonade. Ook kan de rittenkaart weer worden uh, aangeschaft voor 45 euro. De ijsbaan wordt drie weken lang draaiende gehouden... door een groep enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ook deel uitmaken van deze groep, dan kunt u zich opgeven... bij Ingrid Muller. telefonisch bereik op 06-245-30167. 245-30167. En mocht u na het horen van dit bericht een financiële bijdrage willen leveren... dan kunt u contact opnemen met Rob de Graaf. Telefoon is bereikbaar op 06 515 61725. 515 61725. Hij informeert u graag over de diverse sponsormogelijkheden. U kunt uw gift, hoe klein en ook, storten op de rekening van de ABN. Meer informatie daarover kunt u vinden op uh, www.winterwonderlandzandvoort.nl. www.winterwonderlandzandvoort.nl. En de non-stop muziek tijdens de ijsbaan zal verzorgd worden Jazeker, door. Jazeker, CFM! Juist! Nog even, vanwege de ijsbaan zal de komende weken... geen biologische markt zijn op het Raadhuisplein. Liefhebbers van deze markt zullen tot donderdag 9 januari geduld moeten hebben... want dan is de markt er weer. Dat wat betreft de ijsbaan, dat gaat zeker weer een paar weken heel gezellig worden... hier in het centrum van Zandvoort. Zo dadelijk om half vijf hebben we het dier van de week voor je. En we gaan natuurlijk ook nog even naar de eredivisie kijken.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 I can make it easy Dat was de show van Mr. Props. Je de waves bij CFM Zandvoort op zondag. We gaan eens even kijken naar de Eredivisie. Ik hoop dat jij de standen voor je hebt, Albert-Jan. Uh, Jazeker. Dat is uh, mooi. Allereerst <laughs> al de wedstrijd die om half één was begonnen. SC Heerenveen tegen Feyenoord is geëindigd in 1 tegen 2. FC Groningen, een wedstrijd die om half drie was begonnen tegen ADO Den Haag. De eindstand 1 tegen 2. En Go Ahead Eagles, Pek Zwolle, 4 tegen 1. Een duidelijke, eclatante overwinning van Go Ahead Eagles op Pek... toch dit seizoen verrassende Pek Zwolle. Dan hebben we nog om half vijf een wedstrijd. Ja, en nou dan moet ik even spieken, want ja, ja, ja, nou ja, ja. teletext ons in de steek. Om half vijf begint Roda JC tegen Heracles Almelo. Tot zover. Oké. Okay. mine, my love for you is way out of line, better run girl, no much to yonder, with all the charms of a woman, you've kept the secret of your Raadje, plaatje, plaatje, dit, Albert Jan. Ja, nou. Ja, wie is het ook weer, hè? Gene Pitney. Ik heb hier staan Carrie Packard in de Union Cap. Oh, nou, weet je wat, dat is het goed. <laughs> Oké. Okay. De Young Girl Get Out of My Mind uit de jaren 60. Nou, het is één voor al vijf. We gaan tijd besteden aan het dier van de week. Ja, en die luistert van deze week naar de naam Max. En Max is een hele vrolijke en energieke jonge hond. Hij is altijd blij en hij is gek op wandelen. Een energieke baas die veel met hem gaat lopen is voor hem een grote wens. Max is heel sociaal met andere honden en wil graag samenspelen. Soms is hij dan wat opdringerig, maar hij heeft geen kwaad in zich. Aan katten is hij niet gewend. Omdat Max zelf nogal druk is, zal hij zich uh, het meest thuis voelen in een rustig gezin. Met wat oudere kinderen. Max is gewend aan een bench en kan indien het rustig wordt opgebouwd best even alleen thuis zijn. Bent u zo'n sportieve baas die Max zoekt? Kom dan stel eens langs om kennis met hem te maken. Max verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl en geef Max een rustig thuis. Of ga voor een van de andere dieren naar het Kennemer Dierenthuis... hier in Zandvoort aan de Keesomstraat. Ja, zo dadelijk om kwart voor vijf hebben we nog het gedicht van de week voor je... en nog heel veel lekkere muziek onderweg op deze zondagmiddag. Half vijf precies, hier is Duran Duran. to face in secret places to feel the chill. We kozen ditmaal bij CFM voor de filmversie van Duran Duran. You hoorde a view to a kill.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 leef gewoon van uur tot uur. De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 I'm mine, I'm a blabber We het nog nooit zo gedaan. En dat was hem, de speciale versie van Ramses Shafi. Jongen, laat me mijn eigen gang maar gaan. Acht minuten overal, vijf geworden, Zandvoort op zondag... bij tot aan 5 uh, uur vanmiddag, met nog wat sportnieuws, Albert-Jan. Ja, en dan hebben we het over de hockeydames en wel de... Ja, wat een schitterende <laughs> wedstrijd, hè, afgelopen nacht. Ja, die begon om 1 uur vannacht, luisteraars, het was de halve finale. En uh, die wedstrijd werd verspeeld in Argentinië. En wel om exact te zijn, San Miguel de Toekeman. Hey, dat ligt in Argentinië. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben uh, gisternacht, of afgelopen nacht... Uh, om 1 uur s'nachts de finale bereikt van de Hockey World League in Argentinië. Oranje versloeg na een eneverende strijd het gastland Argentinië... op shootouts met 3 tegen 2. Na de normale speeltijd was de stand 2-2. In de eindstrijd komt de ploeg van bondscoach Max Caldas zondagnacht om 1 uur. Ja, u hoort het goed. Vannacht dus om 1 uur uh, uit tegen Australië. Dat Engeland in de halve finale met 3-0 inrekende. Nou, over het algemeen wordt uh, Australië lager ingeschat dan natuurlijk de wereldkampioen Argentinië. Maar het belooft natuurlijk weer een hele spannende hockeyfinale te worden. Nou, als die net zo spannend wordt als de halve finale tegen Argentinië, dan zou ik zeggen. Uh, Zet de koffie maar koud of klaar en uh, ogen open... want het wordt een spannende wedstrijd vannacht om 1 uur... daar in Argentinië tussen de Nederlandse hockeydames... en de Australische dames. Ja, dus uh, vanavond niet te vroeg naar bed gaan, hè? Of heel vroeg en dan een wekker zetten, kan Ja, ook. dat kan ook nog. <laughs> dat, dat is optie <laughs> nummer 2. Dat is mijn optie. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik begrijp hem. Zo dadelijk het uh, gedicht van de week bij CFM. is nog even twee platen, waaronder des van IJsselie, Jasper IJsselie. Hier is The Caravan of Love. We're new. heb zo goed draait we de twee non-stop voor je. Als eerste Isley, Jasper Isley en de caravan of love, gevolgd door deze van James Ingram en Michael McDonald. Dat was ja Bieder. Wat ik even tijd om de administratie bij te houden. Alle Facebook berichten Albert jan Dat waren ja. er weer heel veel. Iedereen hartelijk dank daarvoor. Hartstikke leuk. Yeah. Al nou van, hè? Kijk, is, dat is van. nou leuk. Een beetje feedback heet dat, hè, ja. met een duur woord. Dat Helemaal bedoel goed. ik. En we hebben nog wat voor jullie in petto. Want daar komt hij aan. Het gedicht van de week. En deze week heet het gedicht van de week Stuurloos. Stuurloos zwalk ik als een schip op een zee van gevoelens. Het roer is weg, verzonken en heel diep overspoeld door golven van verdriet. Ik verdwijn aan de kim, in de golven van mijn jeugd. Stuurloos ben ik geworden, onzichtbaar gemaakt. Maar ik ben niet weg. Alleen ziet men mij niet meer aan de horizon. En ik blijf verder zwalken, stuurloos in de golven van emotie en ongevoelde pijn. Orkanen komen op achter de kim van mijn jeugd. En ik wil verdwijnen, niet meer wetend, niet meer denkend aan. Welke richting ik nu moet gaan. Om gered te worden van de woelige zee van mijn gevoelens. Liever zou ik verdrinken en heel ver weg in een ander land... als iemand anders weer boven komen. Wanneer gaat deze storm liggen? En is de wind stil? Voor en achter de kim? En waar is deze waanzin... Dat was hem, het gedicht van de week bij CFM. Deze week stuurloos. Heb jij ook een gedicht van de week voor CFM? Stuur hem dan naar redactie at And he had